In NRC Handelsblad zegt Burema dat hij wil voorkomen dat de PVV-aanhang geen vertrouwen heeft in zijn rechtspraak. Direct na zijn voordag dit voorjaar was er veel kritiek uit de PVV. De partij had het Burema kwalijk genomen dat hij forse kritiek had op Wilders. Burema wilde toen zijn lidmaatschap niet opzeggen omdat men dan zou denken dat hij was geschwicht voor politieke druk. Het weer in de loop van vandaag in het hele land buien en kans op onweer tussen de buien door ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Dit, was het Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor knopen lunetten drie kilometer doorweg werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Fijn dat u luistert, welkom bij dit programma, dat uh, deze keer wordt uitgezonden vanuit de studio op het Gasthuisplein, uh, onze gasten zullen ook daar naartoe komen. Regie en techniek in handen van uh, Roy Haldeman, redactie uh, van dit programma werd gedaan door Yvonne Roosendaal en uh, Ellen Jansen, uh, een kopje koffie staat altijd klaar, Yvonne uh, is daartoe bereid om u een heerlijk kopje koffie te schenken, dus als u wil komen kijken, Prima. De presentatie uh, is in handen van Betty van Voorst. Goedemorgen, Betty. Goedemorgen, dan. Uh, ja. En, en samen... natuurlijk Don uh, de Ja. Uh, ja. ja. We, gaan, uh, we gaan samen dit programma uh, presenteren. Het is een beetje anders dan anders eigenlijk. Ja. Uh, Betty, we beginnen zometeen met uh, Hans Jochemers. Ja. Hij uh, komt praten over uh, de haven van Zandvoort. Het strandpavioen uh, wat begin dit jaar uh, brand heeft gehad. En hij komt vertellen over de heropening. Misschien uh, herdopen ze het in de Phoenix dan uh, ook. Ja. Maar <laughs> dat zullen we dan wel horen van Hans zelf. Hans is, want het is al aangeschoven worden. Ja. Daarna gaan we naar uh, Marcel Kokernoot. En die vertelt over de Ironman en een competitie bij Skyline. Dat is... Uh, overgewaaid uit Australië, een competitie, maar daar gaan we straks veel meer over vertellen. He? Ja, en daarna krijgen we een vaste gast bij ons, uh, Hans Rijmers. Hey, Hij nou. komt uh, vertellen over 10 jaar jazz in Zandvoort. Ja, daar gaan we het een en ander over horen. En dan hebben we het uh, eerste uur er alweer op zitten. Ja. En het andere wat we gaan doen is het tweede uur waar we eigenlijk maar één onderwerp hebben. En ja, wat zal het zijn, Don? Veiligheid. Ja, ja. de ladderwagen. De, de ladderwagen, zeker als uh, een van de belangrijkste ja. Maar misschien komt er nog wel wat meer, want het gaat over bezuinigen en dergelijke. Ja. Er zal ongetwijfeld nog wel wat meer dingen spelen dan alleen die ladderwagen. Ja, en wie maar... komt uh, ons dat vertellen? Don? Ja, ja nou, niet eerst de beste. Hè? Nee, hè? Burgemeester Niek Meijer die komt hier uh, vertellen over de bestuurlijke kant van uh, de hele zaak. En uh, daarna krijgen wij uh, twee mensen. Mensen van uh, de brandweer, mensen die uh, met de benen in de modder staan zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Uh, Rob Hermans en Rob Schreuder, de laatste voormalig brandweercommandant, en die uh, zullen vanuit uit de praktijk uh, het een en ander gaan belichten. Ja. En dat is eigenlijk ons hele tweede uur. Dat is ons tweede uur, ja. ja en uh, dat zal genoeg te zeggen. Ik denk het wel. Te zeggen zijn. Goed, gaan we eerst even naar muziekje uh, luisteren. Het is ochtend, de zon schijnt op de bergen. Carlos le di die bonjour au montagne. <middels> Mes jours Je suis seul avec mes rêves sur la Luisteraars, welkom terug weer bij Goedemorgen Zandvoort. Nee, Naar een heerlijk nummer geluisterd, dat de zon op de bergen schijnt Don. Duinen zei jij. Ja. Maar ik dacht, ik heb hem liever op de duinen. Ja. Maar ja. Goedemorgen, aan tafel bij ons zit uh, Hans Jochemis. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Hans. Hans, jij komt praten over de heropening van de haven van Zandvoort. Jawel. En vertel eens, uh, wie is Hans? Hans is uh, een van de drie eigenaren van de haven van Zandvoort. We zijn... Uh, uh, Vele jaar in januari hebben we hem overgenomen van de familie Faze. Toen uh, was het een seizoenspavioen en we hebben er een jaar rond pavioen van gemaakt. We zijn daar uh, flink aan bouwen geweest, 106 uh, palen de grond in. Het uh, pavioen groter gemaakt, 12 meter langer en 200 vierkante meter aan vastgebouwd. En we zijn verleden jaar in uh, augustus uh, echt uh, open gegaan en uh, gaan draaien. En uh, onlangs op 31 mei getroffen door brand, s'nachts. En dat was een, een, een grote deceptie voor ons allemaal. Want uh, je denkt dat je klaar bent met bouwen, maar uh, opeens sta je weer helemaal terug, terug ja. en helemaal naar niets. En, uh, en mocht je nog kunnen uitvinden hoe die brand begonnen is of waardoor? Nou, de, de brandweercommandant en de politiecommandant van in die nacht ter plaatse, die wouden geen onderzoek doen. Die, die, die vonden het wel eigenlijk van: uh, nou, het is gebeurd, het is gebeurd. Maar ja goed, het gebeurt natuurlijk weer s'nachts, half 1. Je hebt uh, heel veel verkeerde gedachtes. En uh, ja, we stonden er eigenlijk wel op. En gelukkig ging onze verzekeringmaatschappij er ook wel in mee. En uh, er kwam toch een rechercheonderzoek. En die heeft uh, de hele dag uh, gereciseerd. En uh, uiteindelijk zei ze van, nou we weten zeker hoe het gekomen is. En dat is uh, door een telefoon die in een telefoondek staat, waar die ook wel in opgeladen wordt. Die is gaan smeulen en dat schijnt steeds vaker te gebeuren zegt de recherche ook ja. tv's uh, op stand by uh, laptops die worden opgeladen mobiele telefoons die worden opgeladen en, uh, de koper, het koper wordt steeds duurder, de draadjes worden dunner de weerstand wordt minder ja. en dan uh, gaat het smeulen en woep ja, het werkt als een elektrisch kacheltje het was ook zo'n chaos uh, door die brand dat ik zei van de recherche hoe, hoe. ...kunt u dat nou zo nauwgezet zeggen van dit is het? Nou, op 16 onderbouwde punten kon u hem helemaal aanwijzen en uitleggen waarom u zeker weet dat dat het was. Nou, ik vond het echt knap, dat, echt, echt knap ja. Echt, ja. Wel. Was dat ook belangrijk voor de verzekering? Zonder meer ook voor de verzekering, maar eigenlijk voor ons nog meer voor, ons, voor onze geest. Ja. Van, uh, dat het geen inbraak was of dat het geen uh, oorzaak van ons was ja. of... Uh, omdat ja. er geen fouten worden gemaakt met bouwen en zo dus, uh, ja het, het, het, het we, we, hoe, hoe raar het ook klinkt maar het was een blij moment die dag ja um, ja dat is heel vreemd maar dat het geen menselijk falen was ja zodat je niet uh, met de vinger kon aanwijzen van uh, jij, uh, jij uh, en jij en kon je alweer uh, vrij snel beginnen met de uh, het was een dag, twee dagen voor, voor hemelvaart dus daardoor lag de boel wel stil en uh, we hadden alle drie nog nooit een land meegemaakt en we wisten echt niet wat ons overkwam nee. dus uh, de verzekermaatschappij nam het over uh, experts kwamen meteen te plaatsen en je staat met je handen en voeten gebonden, er werd voor je besloten en dat ben je als ondernemer helemaal niet gewend er wordt voor je besloten maar dat, dat, dat ging wel gebeuren dus er is een maand lang is er, het hele paviljoen ontmanteld door een, een, een gespecialiseerd bedrijf. Je hebt alles eruit gehaald. De vloeren, de wanden, de machines, alles. En, en jullie is de aannemer begonnen. En die hoopt volgende week af te ronden. En dan gaan we het weer inrichten. Ja. Dus, uh, was er nog wat over? Van de inventaris of zo? was het allemaal weg? De brand is, was heel kort. Half één kregen we de eerste melding. De brandweer was weer. Want die jongens moeten toch opgepiept worden? Die ja. moeten naar de kazerne toe. Ja. En eerst kregen we een melding door, dus een inbraak. En pas drie minuten later hadden we door dat het een brand was. Door de signaleringen ja. in de, van de beveiliging. Dus toen is het pas de brandweer gewaarschuwd en de brandweer was er in, in, in acht minuten was hij er. En die had de brand geblust binnen, binnen een half uur. Maar de brandweer zei zelf ook, de bedrijven zijn tegenwoordig zo goed beveiligd, het is zo dicht allemaal... Dus de rook en roet, die hebben zoveel schade aangericht. Ja, ja die, ma die maken echt heel ja. veel schade. Onvoorstelbaar, ja. echt. Ja. En alles was nieuw. Dus uh, overal is rook en roet in gaan zitten en het... Uh, niet meer bruikbaar. Niet meer bruikbaar, het is onvoorstelbaar wat de schade ja. daaruit voortkomt. Ja. Echt, ja. alles, echt. Oh, en dan zit je net voor het seizoen, ja. jullie eerste seizoen Ons natuurlijk. Eerste ja, het was echt... Ja. Uh, ja, echt uh, Tranen, hoop, ja. hoop tranen zijn er gevloeid. Ja. Nou, dat kan bij, bij ons hebben. en bij het personeel, en die kwamen natuurlijk ook allemaal, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. allemaal allemaal geknokt en hard gewerkt. Ja. Om het stond op tijd klaar te krijgen voor het ja. seizoen natuurlijk. Ja, ja. ja. Dus, uh, echt ja het was natuurlijk al heel vroeg uh, mooi weer. Dus alles alle ja. tenten waren gewoon uh, eigenlijk april. nog niet klaar. Ja. Eind april, en was, en april was, het was heel, heel al mooi. Maar ja. april, uitstekende uh, ja. maanden geweest. Ja, de enige mooie maanden, achteraf. Maar dat... Maar jullie gaan uh, weer open. Ja, uh, volgende week neemt de aannemer waarschijnlijk zo'n beetje afscheid. En dan komen de grote koelcellen er weer in. De vloeren gaan erin in de keuken. De keuken wordt gebracht op 12 september. dan hebben ze ook wel een weekje nodig. Uh, door de brand ook weer wat aanpassingen. Uh, de keuken was bij ons een afgesloten iets. De, het, onze, het publiek, de gasten, konden niet in de keuken kijken. En uh, dat was eigenlijk zonde dat we dat zo hadden gedaan. Daardoor komt de keuken nu gedeeltelijk in de zaak. We laten zien wat we aan het doen zijn. Ja. En uh, ja, de, de, ook de betrokkenheid van het uh, keukenpersoneel wordt dan ook voor hun wordt het ook veel ja. leuker. Ze zien ook uh, ja. alleen met de gasten. Ja. <laughs> dat, uh, ja. En dat motiveert. Ja, ja maar dat is ja. ook heel leuk. Ja. Ja. Je noemt de keuken dus. Uh, hebben jullie ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat andere dingen te veranderen? Of ja, ja. komt dezelfde tent eigenlijk weer terug? De, dezelfde zaak komt uh, ja. in, in grote wijnen weer terug. Dus alleen de keuken hebben we aangepast. Ja. Die, die was toch, we kregen zoveel aanloop. De keuken was te klein gewoon. We konden de grote mensen maar zo. Ja. Niet altijd aan. Ja. En, uh, dus die, we hebben met 16 vierkante meter vergroot. En uh, we kunnen nu ook koken in de zaak. Ja, ja ruimte zat. Ja, ruimte zat. Ja. <laughs> ja. Ja, nou ja. Nou, het, het werd zo druk. Ja. Dat ja. We, denken, oh, we kunnen nog. Maar, nee. Het is een mooie afmeting dit okay, jaar. 700 vierkante meter en, uh, ja. en buiten veel ruimte. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan jullie dus het hele jaar open. nu uh, Maar eerst die opening. Gaan jullie nog iets speciaals doen daar? Uh, rond, uh, uh. rond 22 september proberen we open te gaan en dat vonden we toch wel een belangrijke datum omdat begin oktober onze buren allemaal weer gaan afbreken ja. dus we gaan eerst weer indraaien kijken of we weer alles hebben en niks vergeten zijn en dan eind november, eind november dan komt er een groot openingsfeest dus we gaan eerst oktober door en dan, dan heb je her de herfstvakantie proefdraaien veel gasten uit Duitsland en het oosten van het land komen nog in oktober langs Ah, ja. En dan eind november is een groot openingsfeest uh, gepland. Gezellig, dan? Ja, ja. Dat wordt, we moeten we met daarin, We een hoop vreugde. Een hoop vuurwerk. Ja, bijna letterlijk. Ja, bijna ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay. en dan gaan jullie het hele jaar open? Gaan jullie het hele 365 jaar dagen per jaar, ja. ja. Geen dag dicht. Ja. Als je naar Zandvoort toe gaat, dan weet je gewoon, de jongens zijn open. Ja. Ja. Dat, net zoals uh, Panassia eigenlijk. Van Panassia weet je het ook. Ja. Ja. En wij, wij proberen het ook... Uh, ik kan me voorstellen ja. dat uh, je hebt een restaurantfunctie. Dat vraag ik me dan altijd af voor bij de jaar rondpaviljoen. Je hebt een restaurantfunctie. Duidelijk. Komen mensen ook in de winter, s'avonds een hapje eten. Uh, best leuk. Uh, en overdag. Uh, op wat voor mensen mikken jullie dan? Overdag is, is eigenlijk, uh, zeker in de wintermaanden, is een uh, grotere functie dan s'avonds. Oh ja? Dus het uh, zonnetje hoeft maar even te prikken. De mensen erin en buiten doen. En dan... Uh, ja. Echt lunches, altijd vol. Wandelaars. Wandelaars, uh, kopje zoek, mensen, visneus, zaken, mensen die uh, zitten te vergaderingen. Te, te vergaderen. Uh, gemeente, provincie die langskomt komt uh, om uh, te vergaderen. We hebben aparte ruimtes. Ei. En overdag echt druk bezocht. avonds wordt het wat moeilijker, want om half vijf wordt het donker. Ja. En dan zit je thuis en is het waar, uh, oh, zullen we even gezellig naar het strand toe gaan? Maar je ziet Dat niks. zit dan niet in de gedachten van de mensen. En kan je natuurlijk misschien uh, overwegen om misschien wat vast te gaan doen, bepaalde uh, vaste programma's. Vaste voor, programma's voor de avond. Ja. ja Ik heb met, me wel wat ideeën hoor, voor met, je. Met <laughs> <laughs> ja. cultuur met Dus ja. uh, art, Artiest uitnodigen uh, en een, uh, diner. en uh, ja. En ik heb nog wel eens een keer salsa last gehad. In een, uh, was een keer bij Take 5, deed je dat eerder? Dat was eigenlijk ook wel heel leuk. Ook op een avond deden ze dat gewoon door de week. Ja, ja. ja je moet inventief zijn om, ja. om mensen te trekken. Ja. Ja. Ja. Eh, nou, Zandvoort niet zo groot. Jullie mikken ook op het achterland van Zandvoort. Ja, zeker van uh, Rotterdam, Utrecht uh, tot Den Helder zeg maar. Uh. Sowieso. Uh, uh, om s'avonds langs te komen. Ja, en in en, en de weekend te trekken. Uh, nou, kan... maar Je moet niet heel, heel klein denken. Is, nee, nee, nee. Het is zo'n uh, zo groot, groot, groot project. Ja, maar ik, het, je moet hem breed neerzetten. Het weekend, dat, dat ligt eigenlijk voor de hand. Maar juist die weekse dagen, s'avonds, wil je ook wat te doen hebben, neem ik aan. En daar zul je mensen uit het achterland voor moeten kunnen strikken. Met een, zoals je zelf zegt, een evenement. Uh, en een hapje eten erbij, of, of, of wat dan ook. Dat, dat zijn de activiteiten die jullie gaan ontwikkelen Activiteiten en uh, in samenwerking ook met Holland Casino veel Holland Casino kan grote groepen niet echt aan qua eten Nee wel, wel kleine groepen Nee klopt En hele grote groepen die sturen ze meestal door naar ons Omdat wij echt onder Holland Casino zitten Ja perfect En als ze een grote groep krijgen van 100 of meer Dan uh, worden meestal bij ons gegeten En dan gaan ze daarna door naar Holland Casino Waar ze een speluitleg krijgen en een avondje vertier Ja dat dus is een mooie samenwerking. Ja. En een andere grote groepen, veel bedrijven, zeker vlak voor de kerst. De tweede week december en de derde week december komen veel bedrijven hun jaar afsluiten met hun personeel. Met een personeelsfeestje? Personeelsfeestje, of, of een eetje. Ja, eenjaarsfeestje, eentje, een speech van de, de, de directeur-eigenaar. Ja. ja, dat is een hele belangrijke markt. En dat is natuurlijk wel Echt heel leuk hoor. als het Amsterdam ja. gebeurt. En de mensen moeten het ook nog een beetje in de achterland. Uh, beetje weten dat, dat we gewoon meer stroomtenten open hebben. Want als ik heel vaak zeg ja. dat ik in Zandvoort woon, dan zeggen mensen altijd: Ja, soms is het wel leuk, maar zwinters, dan houdt het op bij jullie. En dan denk ik: Nee, kom nee, maar eens kijken. Ja, kom maar eens kijken, maar het ja, houdt niet op. Daarom zijn we ook erg blij met de hele actieve VVV hier in Zandvoort. Ja. ja. Echt, uh, die, die promoten ons, ons ja. het dorp, ja. Ja. op allerlei beurzen. Een fantastische ja. fantastische, fantastische inbreng van uh, VWV ja. En jullie hebben natuurlijk een beetje het geluk Dat ook het parkeerterrein bij de Watertoren Vrij dichtbij is Dus mensen kunnen hun auto kwijt Of op de boulevard of uh, bij het parkeerterrein Of levert dat in de praktijk problemen op? We horen dat wel Maar de meeste mensen Het is even wennen Denk, ik. Iedere nieuwe situatie roept kritiek op ja. En het is net, net ingevoerd Dat betaald parkeren ik denk dat mensen ook even moeten wennen. En om, ja. dan, om dan meteen te gaan spuien van... Ja, we hebben anders was het inderdaad vanaf 1 november ja. tot 1 maart vrij parkeren aan de boulevard. Niet op, bij de watertoren. Voor de snelle lunchers ja. zal dit wel een probleem worden. Echt. Ja. Van, oh ja, maar, we willen even lunchen. Ja. Maar ja, de, het uitzicht zal toch denk ik de overhand zijn ja. van, aan de andere kant, ik ging gisteren ook even een kopje koffie drinken bij een van de strandtenten. Nou, je betaalt hetzelfde parkeertarief als in het dorp. Ja. Dus dat valt dan nog wel mee. Ja, dan moet je maar op rekenen dat je, ja, dat je drie kwartier parkeergeld kwijt bent als je een kopje koffie gaat drinken of een uurtje. Ofzo. Dat moet je haast overal. Ja, het is, ja. is, ja. is nou, Oké, okay, maar ik begrijp uit je woorden dat het niet echt een probleem bij jullie is. Nou, we hebben het nog niet echt ervaren. Nee, nee. want ze gaan het niet zo. <laughs> nee, dat is zo, ja, dat is zo. ja. ja Dan gaan we de volgende zo. keer. Ja, oké. Okay. Als je allemaal leuke evenementen en Goed. zo gaat organiseren, nou. kan je altijd... Jullie kijken uit naar november. Ja. November. Ja. Als echt de boel los gaat. Dan, uh, ja. Ja. Okay. ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel geluk. Veel ja. meer geluk met de nieuwe de, ja. zaak. En er uh, gaat alleen maar leuke dingen gebeuren vanaf nu. hartelijk dank. Oké, okay, bedankt Hals, voor je kom, Dank wel. Oké. Okay. Goed, een yeah. beetje swingend uh, naar het volgende onderwerp over. Roy, would you like to swing on the stars, spooky and soe? swinging on a star. Ja. Zijn we uitgeswingd? Ja, hebben we lekker gedaan even. Hè? Maar we komen ja. naar een swingend onderwerp toe. Ja. En, en dan mag jij beginnen, want het is jouw buurman. Het is mijn buurman. Ja, hij was heel verbaasd hè, dat, ik hier, uh, dat ik hier zit. Maar uh, goedemorgen Marcel, Marcel Kokkenoot ja, van uh, Skyline. De, ja. Ook een strandtent, dus we zijn even in de strandtent vanmorgen. En Marcel, uh, ja dat is mijn benedenbuurman en hij komt hier even praten over de Iron Man en Lady competitie bij Skyline. Ja, klopt. Maar stel brand los? Uh, ja, je wil natuurlijk weten wat is dat dan? Die ja. Iron Man of Iron Lady ja. competitie uh, bij Skyline. Nou, uh, het is een, een dag die we doen uh, voor het goede doel. Eén uh, dag in het jaar vinden wij als, als Skyline, zeg maar, dat we iets uh, moeten doen voor. Uh, ja, voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. We doen het uh, dit jaar in het teken van uh, spieren voor spieren. En dat is een mooie aansluiting, want uh, Ironman-competitie is iets waar mensen met gezonde spieren iets doen... ...voor mensen die uh, spieren hebben waar, uh, waar aandacht voor nodig is, die spierziektes hebben. De Ironman-competitie op zich is een, uh, ja, het zegt het denk ik al, Ironman of Iron Woman ...voor uh, sterke jongens en meisjes. En uh, we doen die dag... 200 meter zwemmen. Er ligt een boei 100 meter uh, bij ons voor de deur uit de kust. Dus je zwemt 100 meter zee in, 100 meter zee uit. Gewoon normaal zwemmen. Vervolgens hetzelfde traject uh, peddelend op een uh, golfsurfboard. Dus voor de golfsurfers wow. zeg maar... Uh, wow. dat... Ja, het is best pittig. Het lijkt, het lijkt niet zo ver, 200 meter. Maar... En daarna is het 400 meter uh, hardlopen op het strand. Maar dan wel in het zachte deel. Dus niet op het harde straf. Oh, Dat is gemeen. In, ja, in trajecten van 50 meter. Een soort Efteling parcours. Zo heen en weer. Ja. 50 meter voor ja. en achteruit. 400 meter. En, ja. ja, dat is best uh, pittig. Ja. Dus degene die dat wint... mag zich dan ook echt Iron Man of Iron Lady... De kan Van 2011 noemen. Ja. Nou, nou was ik gistermiddag... Ik weet niet of jij het hebt gezien Marcel. Uh, in een half uur tijd... ...draaide de wind van oost naar zuidwest. Ja. Daarvoor, toen die oost was, was de zee prachtig glad. Ja. En in een half uur tijd was de zee echt woelig en golven en Misschien ja. heb je het ook gezien. Ja, zeker uh, heb ik het gezien. Uh, dat ja. kan natuurlijk gebeuren op het moment dat jij je evenement hebt. Ja. Moeten ze dan toch zee in? Zijn het daarom ijzeren mannen? Ja, daarom zijn het ijzeren mannen. Het allerleukste is eigenlijk als het gewoon van huis uit gelijk uh, dikke golven maar, maar dat staat. had je vorig jaar, hè? Nou, vorig jaar was het redelijk rustig. Nee, nou ja, maar toch vond ik... Ja, ik vond het wel aardig. Uh, ik ben toen beetje kijken. Ja. Toen dacht ik, wauw. Ja. Want dan zie je die mensen zwemmen. En dan moet ze toch nog een heel stuk zwemmen. Ja, je moet ook heel erg rekening houden met de, de stroming. Ja. Dat is wat mensen vergeten. De boeien ja. ligt recht voor de tent. Ja. Maar als je de vloed de, de of de ebstroom hebt, die dus uh, zuidwaarts of noordwaarts staat. Dan moet je dus, als je tactisch bent, moet je eerst de eerste goede kant op lopen. Zodat je tegen de stroming inloopt, daar pas ja. het water in gaat en dan om de boei heen, want als je de boei mist omdat je zeg maar recht vooruit zwemt, maar er 100 meter na zit dan, dan telt die niet, je moet recht omheen dus het is en sterk maar ook tactisch, je moet goed kijken wat je aan het doen bent oké okay. uh de naam doet vermoeden dat het niet uit Nederland afkomstig is, dit soort het nee, is iets wat ze in Australië over het algemeen hebben. Nou, uh, dat zijn allemaal tough guys. He? Ja, tough guys in Australië. <laughs> Wij zijn natuurlijk ook Skyline 13 de Australian Beach Bar. Ja, ja. Dus ja. vandaar, uh, ja, dat komt uit Australië overgewaaid. Het is ook al jaren traditie bij Skyline, dit, uh, uh, dit evenement. Ja. En uh, vroeger deden ze het voor een weeshuis in, uh, in Bali, deden we het. Ja. En nu doen we het voor, uh, spieren, voor spieren. Omdat we denken, ja, dat gaat Best wel veel geld naar het buitenland. Maar er zijn nog zoveel projecten in ja. Nederland die, uh, ja. die wat steun kunnen gebruiken. Wat oh, is Spieren voor Spieren? De stichting Spieren voor Spieren is wat ik net ook zei. Dat ja. zijn, uh, uh, is een stichting die onderzoek doet naar spierziekten. Ja. Waar eigenlijk nog maar weinig onderzoek naar gedaan wordt. Je hebt okay. de grote spierziekten. Daar is de farmaceutische industrie wel in geïnteresseerd. En zorgt dat daar oplossingen voor ja. komen. Maar er zijn heel veel kleinere spierziekten of, of kleinere... Minder mensen die het hebben. Ja, ja en dat klinkt wat lullig. Daar ja, heeft de farmaceutische gedaan, industrie he? geen, uh, ja, geen, kunst, geen geld aan verdienen. Ja. te weinig mensen die het hebben. Ja. En uh, Spier voor Spier is een stichting die zich daar nu sterk voor maakt. En ja, ik denk dat het een goed doel is. Ja, want spierziektes zijn ook best wel vaak uh, heel fataal. Ja. En uh, ik denk dat. Kijk, en als de lees daar wel eens artikelen over. En dan ja, en sterven gewoon jonge mensen daaraan. Ja. En dan wordt er ook bekend dat er gewoon niks aan gedaan wordt. Ja, klopt. Dat klopt. Ja, dus dat de spierroostier uh... probeert daar toch gewoon aan te doen. Dus, uh... Maar Marcel, hoe uh, kan Don meedoen? Ja. Hoe kun je meedoen? Ja, yeah. je, kunt je, je kunt je bij ons inschrijven. We Dank inschrijven je wel. Uh... Nou, je ziet er best wel goed uit. Dus... Ja, toch? Ja, als ik bij Ben ben, moet ik salsa dansen. Ja, hoe moet ik daar mee doen? Ja. Ja. En we hebben een op het paviljoen liggen nu. <coughs> het, is, het is dus aanstaande zaterdag. Niet vandaag, maar vandaag over een week. Je kunt je ook gewoon bij ons paviljoen inschrijven. Formuleren. Je kunt ook een mailtje sturen naar info 13nl en dan zetten we je op de lijst. Volgende week om 12 uur middags gaan we van start. En uh, ja, we hopen een heleboel deelnemers te hebben. Vorig jaar hadden we er ongeveer 50. Oh, ja, ja, ons, het, uh, ik hoorde onze redactrice Yvonne Roosendaal doet ook mee. Ja, doe je mee Yvonne? Oh. Nee, woon niet voor spek en wonen. Nee, Yvonne niet voor spek en Yvonne ligt elke dag in zee hè, bij mij eh, bij het Dat is Met haar waar. vriendin. Ja, Iedere dag ja gaan ik ze wilde zwemmen. wel even door het, middel van het zand zien eh, ploegen. <laughs> Volgende week zaterdag, wauw. En we doen, uh, we doen die dag ook, zeg maar, we hebben de Ironman-competitie. We hebben een aantal uh, sponsoren, zeg maar, geregeld. We krijgen wat drankjes van uh, groothondels. We krijgen vlees voor de barbecue van de slagerie uit het dorp. Slager Roderman. Uh, verschillende groepen die wat uh, spullen aanleveren. We doen dus ook, inschrijving is 15 euro per persoon, ja. inclusief de barbecue. Ja. En mensen die het gewoon leuk vinden, kunnen die dag zich ook nog inschrijven alleen voor de barbecue. Als je denkt, ik ben geen Iron Man of Iron Lady, maar wil toch het goede doel steunen. Kun je mee, mee barbecueën okay. voor 15 euro. De opbrengsten van de barbecue, hè, ze worden gesponsord door de slager, dus ze kosten ons niks. De opbrengsten van die dag gaan naar spier voor spier. Ja, maar jij zet ook personeel in. Dat, ja, dat, is dat doen wij. Jouw zelf. inbreng dan? Dat is mijn inbreng. Nou ja, je faciliteiten we, allemaal. Ja, we geven alle faciliteiten, we zetten personeel in, we geven zelf ook nog wat uh, dinerbonen weg uh, ja. als prijs. Ah, okay. Vinden we zelf ook wat moeilijker. Ja, ja. Nog even, ja. ik viel over het woord uh, competitie. Betekent dat dat er meerdere Ironman-wedstrijden zijn? Uh, hier in Zandvoort nu niet. Nee, de competitie is van vandaag. Nee, nee, nee. De, nou, het is echt een lokaal studie. Het is echt puur bij Skyline. In Australië heb je er veel. Maar bij ons is gewoon de competitie die dag. Dus volgende week zaterdag ja. strijden 50 mannen en vrouwen die dag om de, om de titel ja. Iron, Man of ah, Iron Man. Ja, dat ja, is leuk. Nou, oké, kom, uh, ja, dat te zien. Ik ben vorig jaar aanwezig kijken. Ja, het, was, het is echt wel zwaar. Het is en, echt wel een dat al die ja. mensen zijn. Ja, als je goed bent. En je komt dus door, we doen heats. Je komt door je heat heen. Mag dan je moet je daarna nog een keer, nog een keer je voor je de finale. <laughs> ja. Dus als je Iron Man of Lady bent, dan heb je hem in ieder geval twee keer gedaan. Ja. Oh, de finalisten ja. hebben het in ieder geval twee keer ja. gedaan. Ja. Ja. Okay. Hoe, hoe geef je nog meer rugbaarheid, behalve dan hier voor de radio en waarschijnlijk in de Zandvoortse krant? Ja, Zandvoortse krant, de radio, we hangen wat flyers bij alle strandpaviljoens en door het dorp. En, uh, ja, het, is het is ook, ook een al een beetje iets, bekend, hè? Iets wat al jaren speelt. Vraag me af, krijg je al aanmeldingen ook van buiten Zandvoort? eerste aanmelding al in maart. Oh. Ah, van buiten Sandvoort komen er ook. We hebben ook de... We doen dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Zandvoortse golfsurfvereniging. Zij helpen ons bij het organiseren. En zij hebben ook een landelijk netwerk. Juryleden, zeg maar, die uh, jureren bij golfsurfwedstrijden. In Scheveningen, in Domburg. En die nemen ook flyers en folders mee. En die hangen ze daarop. Dus ja. daaruit verwacht ik ook wat deelnemers. Het is toch dat stukje golfsboord peddelen. Ja, dat is toch voor de server, ja, zeg maar. Ja. Okay. Dus daar rekenen we op. En Als je beetje. daar dan heel goed in bent, dan kan je ja. toch... Weer, uh, heb je ja. een voorsprong? Want het ja. is toch wel iets specialistisch. En Marcel, ik heb eigenlijk nog even een heel klein vraagje. En het heeft hier even niks mee te maken. Maar wat zag ik van afgelopen weekend toch bij jou voorstaan? Ja, dat grote springkurs heb je ja. Ja. Ja, ja. We hadden een, een springkurs bij ons op ingelegd, terrein ingelegd. Omdat, ja, het is de laatste tijd natuurlijk niet zo geweldig mooi weer. En we dachten we willen toch wat extra publiek trekken. Dus we hadden een springkurs. Het is de big airbag. Dat is een uh, ding wat we eigenlijk normaal in de wintersport gebruiken. Uh, je kunt dan een grote schans bouwen kun je met je snowboard overheen springen en dan kun je allerlei capriolen uithalen salto's of 360's en dan veilig landen in dat grote springkussen de Big Airbag. Ja. Ik, ik zag op de foto in de Zandvoortse krant een, een toren daarnaast staan waar je ja. af kon je springen. Ja, is ja. omdat, omdat je hier niet een, een plek hebt om met je snowboard naar beneden te komen nee. Nee. hadden we iets anders bedacht hadden een toren gebouwd van 10 meter hoog ja. en je kon van 8 meter en 6 meter af uh, in het ja. uh, springkussen springen ja, het was een onwijs succes. Ja. Zaterdag denk ik dat er 150 uh, mensen overheen gesprongen zijn. En zondag denk ik nog een keer zoveel. Ja, ja het was we alleen jammer. alleen kinderen, toch? Nee, volwassenen ook. Ik heb Mocht zelf ook gesprongen. Je kunt salto's maken. Het is, uh... Nou, heb je toch wat gemist. Ja. <laughs> ja, absoluut. Ja, het is echt heel leuk. En er waren, uh, ja, er waren best wel veel volwassenen ook ja. die gesprongen. Ja, ik vond het ja. wel heel leuk. Ja. Zo, uh... Goed, uh, is er iets wat we je nog niet <laughs> hebben gevraagd, wat je nog zou willen zeggen? Nee, dat zou ik niet Nou, in ieder geval, uh, wil je via internet kijken, dan ga dan naar info ja. at skyline13.com ja. of naar skyline13 zelf. Ja. Daar liggen ook inschrijfformulier. En het af. is uh, volgende week zaterdag. Uh, je kunt tot 11 uur volgende week zaterdag nog inschrijven. En je inschrijfgeld is inclusief een heerlijke barbecue en om 12 uur. Gaat het van start? Ja, klopt. Dan nou Marcel, heel veel succes weer. Hey, hartstikke bedankt. Ja, Marcel, ook. heel erg bedankt voor je komst. Ja, de overgang naar het volgende onderwerp. Jazz. moet ik toch een muziekje bij zoeken. Ik had er wat nostalgische bij moet ik zeggen. Toen ja, ik, Toen ik de muziek uit Ja, we toen een beetje door het weer. Een beetje ja, ja. in huis. En, ja. Uh, ja, ja. Nou ja het, uh, uh, het muziekje wat ik heb uitgezocht is eigenlijk het enige wat ik me kan bedenken wat een beetje jazzy nummer is van Julio Iglesias. Ja. Crazy. of <laughs> Ik had het er net even met Hans Rijmers, welkom Hans, over Dank je, Hans, over, ik vond het eigenlijk wel een, een beetje jazzy nummer, zoals jij zei, een leuke ballad, prachtige ballad, ja, ja, van, van, van, van de man van Kerem en Muccio, ja, ja, dat soort ja, dingen, prachtig. Ja, ja. ja, alleen met Kerem en Muccio schijnt de zon, en nu, eh, nou, komt er dan. ja, nou, ja, ja, ik zie het blauw, ja, ja het okay. gaat helemaal goed, maar goed, Hans, je bent hier voor tien jaar jazz in Zandvoort, ja, ik, ik heb hier een stuk met. Uh, een heel stuk geschiedenis daarover. Ja. Uh, zou je daar iets over willen vertellen? Even het begin. Want daar hebben we het eigenlijk nooit. in al die bezoeken van je nooit echt over gehad. Mm. Hoe is dat eigenlijk van de grond gekomen? Nou, dat zal ik je vertellen. Het, is, het was zo dat uh, Erik Timmermans. Uh, uh, uh, bassist. Uh, en, en uh, penningmeester in de stichting. Ja. die speelde al heel lang. Uh, zeg maar voor uh, 2001, 2001, 2002 ja. in het wapenverkennerland, in de stinkende emmer, in de volksmond, in het rampblaankwartier. Oh ja, ja, ja, ja, daar speelde die uh, met onder andere uh, Johan Clement en uh, Frit Landersbergen daar. En dat is een bekende naam, Clement. Ja, maar die, die speelde daar. Maar op een gegeven moment, toen kwamen, vonden ze het buitengewoon vervelend en Clement en Landersberg zijn alle twee uh, conservatoriumdocenten. Ja. En die wilden eigenlijk uh, spelen met de onverdeelde aandacht van het publiek. Ja. En Erik ook. He, want daar ben je muzikant voor. En niet meer spelen in een kroeg. Met een heleboel uh, uh, lawaai om je maar... heen en, en noem maar op allemaal. Al het rabarber om je heen. Klopt. Ja. Ja. Toen is hij op zoek gegaan naar een locatie waar dat zou kunnen en toen kwam hij in de krocht en daar heeft hij toen met Theo over gepraat en tegen Theo gezegd van nou, als we dat nou op die en die manier doen Theo heeft de zaal beschikbaar gesteld hè, en gezegd van nou, dan heb ik aan de, de inkomsten aan de horeca vind ik dan prima en zij zijn daar als trio eigenlijk gaan spelen en je kan dat ook wel zien aan de aan de speellijst wanneer zij uh, zijn begonnen, Want het eerste seizoen was 2002-2003. En de allereerste gast toen de tijd was Jeroen de Rijk. In, uh, op 3 november 2002 was het eerste concert in de krocht. Ah. En Jeroen de Rijk is een, een uh, partner van uh, Fris-Landersbergen. En dat bedoel ik niet een levenspartner, maar een partner in de vorm van uh, ondernemen, ja, en die dat de percussionist en dat was de eerste. En toen zijn ze daar verder aan gaan bouwen. Uh, Frits zelf een keer uh, uh, solist geweest uh, op 8 december en zo. Middel en Bel bijvoorbeeld. Middel en Bel was de derde gast. Oh, op 3 januari. 2003. beste. Op, nee, op 3 januari 2003. Maar Middel en Bel en Frits Landersberger zijn hele goede vrienden. Dus die kon niet toen voor een uh, relatief laag bedrag wilde die wel komen als een vriendendienst. Maar toen zat het ook vol. Daar ben ik overigens niet bij geweest hoor. Maar dat heb ik ook uit de overlevering. Ja en daarna waren het allemaal uh, toch bekende, bekende mensen. Jesse van Ullef, Elian Povel, uh, Sjoerd Dijkhuizen, Edwin Rutte. En dat komt ook omdat die groep... Hè, uh, Erik Timmermans, Jan Clement, uh, uh, Frits Landersbergen. Ze hebben een enorm netwerk. Want ze hebben met alle grote gespeeld. Dus dan, dan ga ja. je ook makkelijk iemand ja. krijgen om daar te komen. En er komt nog wat anders bij. En, en dat is ook ontzettend belangrijk. Ze willen allemaal weer graag terugkomen. Maar er wordt ook een uh, normale fee betaald. Ja. ja. Ik bedoel, het. het uh, als je daar met Frist Landersbergen over, over praat... dan kan die helemaal uit zijn vel springen... Uh, wanneer bijvoorbeeld uh, muzikanten... voor uh, 75 of 100 uh, euro of zo... Uh, in de kroeg een hele avond uh, gaan spelen. Ja. En ik begrijp het wel. Want die muzikanten die hebben anders zoiets van... ja, maar anders ben ik thuis. En nu heb ik nog wat. Ja. Hey, maar in Amsterdam is een bekende... Uh, in kent de jazzkroeg, Café... Uh, hoe heet die? Ik kan ze gauw niet opkomen. Alto ja, Alto? ja, Alto. In, in, de, in de Leidse Dwars daar. Ja, waarop moestigavond is. Ja, in die, in, die, in die pijpelaar. die in die Ik heb muzikanten gesproken. Die spelen daar een hele avond voor uh, 75 euro. Ja. En dan moeten ze zelf parkeren betalen. Ja. <laughs> dat is ook ja, maar maar dan... een beetje improvisatieavond, hoor. Als ja, je er nee, een beetje mee bent. Ja, ja, nee. Natuurlijk wel. Ja. Maar... Jongens... Uh, ja. Ik, ik, ik snap dat niet helemaal. Ik, ik vind dat je... Dat je uh, maar ik zie dat waarschijnlijk helemaal verkeerd hoor. Omdat je geen muzikant bent. Hè? Maar muzikanten willen spelen. Dus ja. daar van niks. Ja, want het is echt een heel klein podium. En als je dan ziet ja. hoeveel mensen daar staan ja, te spelen gigantisch. met zoveel enthousiasme. Ja. Maar het is ook echt iets waar je even binnenstapt. Je betaalt ja. tegenwoordig wel... Want ik weet nog wel een paar jaar terug of je geen entree te betalen. Nee. Nou, nu een klein beetje. Ja. Ja. En dan, dan weet je al wel... Die mensen moeten hier gra haast gratis staan. Ja, ja, dat, klopt. ja. dat klopt. Maar het is, het is ook weer zoiets van... Je, je moet er, als Nederlandse muzikant... Je moet er kennelijk gespeeld hebben. Okay. Ik, ik bedoel, dat, datzelfde gevoel... Hebben de internationale uh, muzikanten... Uh, uh, Baronie Scots in, uh, in Londen. Hè, dan moet je daar al, al, al... Er zijn erbij die willen wel geld meebrengen. Ja. Omdat het een status geeft... En het staat goed op je cv... Hey, Laura Fici hebben een fantastische cd gemaakt bijvoorbeeld. Is opgenomen. Uh, in Ronnie Scott. Ja. Fantastisch. Hey, die had wel geld mee willen brengen hoor. Ja, absoluut. Maar goed, dat, dat, uh, ja. even bezijden. Maar je was gebleven bij het feit dat die ja. in feite een, een privé initiatief was om de kroon te huren. Het was een privé initiatief van, uh, van Erik Timmermans. Ja. Nou, ja. Wat, wat blijkt dan na verloop van tijd, in, in het begin is het daar best wel druk geweest. Maar in de loop van de jaren zijn er zoveel andere dingen omheen gekomen. He, aan activiteiten, wat mensen op zondagmiddag kunnen doen. En, ja. en noem maar op allemaal. En die bezoekersaantallen zijn wel een beetje naar beneden gelopen. Het is allemaal een beetje minder geworden. maar ja. de kosten zijn gelijk gebleven. He, aan, aan, aan de vier die aan de muzikanten wordt betaald en noem maar op allemaal. Nou, de, de, uh, zeg maar, de laatste uh, vijf jaar, he, vier jaar, moest daar iedere keer privé geld bij. Aan het eind van de rit ja. nou, dat, Op een gegeven moment is dat niet meer te doen En toen hebben we gezegd Twee jaar geleden van, Dan moeten we nou stoppen Toen hebben we de stichting opgericht want, Jij was er ondertussen bij betrokken Ja, ja. Nou, er ja uh, uh, Erik Timmermans die heeft uh, Ik denk dat het nu drie jaar geleden is Gevraagd uh, Of ik voorzitter van de stichting wilde worden mm -hmm. nee, Want dan, dan nee, Ietsje anders We hebben erover gepraat van, Hoe gaan we dit aanpakken Ja want uh, je kan niet vol blijven houden door, iedere, door alle jaren aan het eind van het seizoen te zeggen van ik betaal privé uh, uh, 1500, 2000 euro omdat we dat in de tekort komen. Dat, dat moet ik niet stoppen. Ja. Hè, het moet wel leuk blijven. En als dat niet was gebeurd, dan was het gewoon gestopt. Dan hebben we op zondagmiddag geen concerten meer. En dat ging ons ook allemaal een beetje te ver. Hè? Want we vinden het zo mooi en we zijn van die liefhebbers. En we willen graag dat andere mensen het ook leuk vinden. Toen we besloten om die stichting op te richten. Want als stichting kun je uh, subsidie aanvragen bij de gemeente. Hè? Als, als privé-initiatief kan dat niet. Nou, als burgerinitiatief, eenmalig 1500 euro dan houdt het op. Dus toen is dus de stichting opgericht. En vanaf dat moment. Uh, moet ik zeggen, en, en uh, de gemeente zeer dankbaar dat we die subsidie hebben gekregen. Hè, dat is dit jaar uh, is dat uh, ietsje minder geworden, maar dat vind ik niet zo erg. Iedereen moet wat inleveren, dus wij ook. Dat, dat hoort zo, dus dat hebben we gedaan. Maar dankzij de subsidie kunnen we nog steeds de, de concert op zondagmiddag doen. Ja. Zeker. Dus daar gaan we gewoon mee door. En uh, wat we tekortkomen, dan even goed nog aan de exploitatie. Nou ja, dat betalen we dan uh, uh, uh, met plezier aan. Uh, uit eigen middelen passen we dat bij hoor. Maar het is zo leuk. De <laughs> ja. Exploitatie is niet helemaal dekkend, begrijp ik. Eigenlijk nou, dat, dat, dat, weet, je pas uit, uh, dat weet je pas aan het eind van het seizoen. Zo ja. beetje uh, over, over, uh, vorig jaar uh, was het uh, ja, net wel, net niet. Dat, dat dat een beetje, beetje, beetje kiet, beetje kiet gespeeld. Tekorten, nee, het ja. zijn het, het zijn geen tekorten van duizenden euro's. Nee nee, nee, nee, nee. En je hebt inmiddels denk ik ook een heel vast publiek gekregen. Ja, zeker. Zeker. Maar ook dat, kijk, dat vaste publiek dat is een beetje de basis. Maar het gaat erom dat er, dat, ook dat er meer mensen omheen komen. Ja. He, want dat is toegevoegd. Nou moet ik zeggen dat we volgende week zondag met Rita Reis beginnen. En het is heel lang geleden dat we zoveel reserveringen hebben gehad voor afval. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Ja. He, dan heb ik zoiets van. Tchekka. De eerste klap is, ja. is een dalenwaard, hoor maar een cliché. Ja. Ja. ja maar zo, zo daar ben ik blij mee. En we hebben dit jaar een fantastisch programma. Ja, zeg je hebt een jubileumjaar. Nou, dat was eigenlijk. eigenlijk was dat vorig seizoen. dat was, was tiende jaar. Want we, we beginnen nu aan het elfde seizoen. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Maar ligt eens een tipje op van de sluier. Nou, we beginnen met. Of, met Rita Rijs. Ja. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja. Uh, nou, dat, wat, moet je, wat moet je over de vertellen? De, de fantastische... Grendel, de ja, geweldig. En, en ik heb de gelegenheid om weer bloemen te kopen. En dat is toch wel heel leuk, is <laughs> dus ook wel leuk, jij mag al... even... Ja, ja. En dat is toch... Nee, maar daar doe je het allemaal ja, voor. Dan, ja, natuurlijk, ja, ja, Nee, maar, maar het is ook lang geleden dat we zoveel de dames uh, vocalisten hebben nou, gehad. Nou, ik, ik zit even te kijken. Ja, maar ik programmeer niet, hoor. Alles. Nee, maar ik programmeer niet, hoor. Nee, nee, nee, dat doen Erik en Johan, die programmeren. En jij mag al die bloemen geven. Ja. Ja, dat, is, uh, dat, hij, is, dat is, is mijn voorrecht. En dat verdedig ik uh, ja. bijna met, het, uh, met mijn leven. Nou, ik, ik zie 2 oktober mijn favoriet, hoor. Scott Hamilton. Ja. ja. ja. ja. Nou ja, Scott uh, toert in die, in die periode. Uh, met, uh, met, met de trio. Hè, in, in de Benelux. Ja. En Scott woont tegenwoordig in Italië. Dus dat is wat makkelijker oh, dan ja. hem uit New York laten komen. Dus dat is prima. Dat is ook fantastisch. En dan hebben we op 6 november. Uh, Sabine Kulig. Kijk, daar ga je weer hè. Dat, daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Nee, nee, precies. Maar in seizoen... Nee, maar, in, in, in, ja, maar in seizoen 2002-2003... ...had nog nooit iemand van bijvoorbeeld uh, uh, Rick Mol gehoord. Mm. Of, of dat waren toen aanstormende talenten. Dat zijn nu gevestigde namen. Maar die hadden we toen wel in die periode. Ja. In de krocht. Ja. Nou, dat wil niet zeggen dat wanneer nu wanneer Sabine Kulig daar is... dat, het, dat er geen mensen komen. Waar de vorig seizoen Phil Abram. Belgisch trommelist. Wie heeft er gehoord van Phil Abram? Nou, nee. je, moet bij, je kan ze bijna een hand tellen. Zeg mij niet, in Nee, geval. maar het, het, het, zat, het zat hartstikke vol. Het, het, het, en dat zijn die onbegrijpelijke dingen... dat je kan het niet rationeel benaderen... waarom met die wel en met die minder. Bijvoorbeeld. Maar Sabine eh Fantastische vocalisten Docenten uh, Conservatoria van uh, Maastricht en Keulen Gestudeerd aan de Manhattan School of Music Ik, ik bedoel, het zijn allemaal geen kleine mensen uh, 18 december uh, Willem Helbreker uh, Tenor en Frits Landersberg Fibrafoon uh, Nou, daar zijn ja. we blij mee Want ja. daar speelt hij niet zo veel in de krocht Dus prima Heerlijk. 8 januari uh, Lydia van Dam Dat is echt een van de beste jazzzangeressen ja? ja, dat is zo ongelooflijk goed Ja dat dat uh, uh, echt, uh, echt naartoe gaan Echt een, een, ook een vernieuwer. Heel goed. Dan. 5 februari. Francesca Tandoy. No, zeg, nooit. Nee, nee, nee nee nee Nee, mij ook niet. Maar op het moment dat Frits Landersbergen belt naar Erik Timmermans. En zegt van ik heb vandaag een pianiste gehoord en die ga je nu bellen... en die ga je nu onmiddellijk boeken voor de krocht. Want... dat is een pianiste... en zangeres... en die vind ik beter dan Diana Kroll. En, maar dat is heel persoonlijk, hè? W wat ja, iemand ja, ja, ja. van iemand vindt. Er ja, ja, ja, ja. zijn mensen die vinden Frank Sinatra helemaal niks. Prima. Ik bedoel, iedereen heeft daar eigen mening over. Maar op dat moment... Uh, wanneer Frits dat zegt... en die is buitengewoon kritisch... Je hebt ervaring, Want je moet zijn. wel heel erg goed zijn. Wil hij het leuk vinden? Ja. Da dan wordt daar geen moment over getwijfeld. Dan gaan we niet van tevoren eventjes een uh, demootje ergens vragen. om daarna te luisteren. Of weet ik van wat hoor. Ja. Dan wordt dat blind geboekt. En dan verwacht ik daar ook heel veel van. Want als er toevallig wel wat tegenvalt. dan is er eentje die het op zijn bordje krijgt. en dan weet wie het is. Ja, en dat is... ja? Uh, 4 maart Lilian Fiera En die, uh, die kennen we. Want dat is een van de zangeressen van Tsuka 103. Mm -hmm. En Tsuko 103, die, die Braziliaanse uh, groep. Maar zij is ook Braziliaanse. En we kennen natuurlijk allemaal José Koning, hè? Ja. Hè? als de koningin van de, van ja. de Latin jazz. Ja. Maar zij is Braziliaanse. En ik vind dit beter. Maar goed, okay. 1 april: Martijn van Nitterson. Fantastische gitarist. Uh, en dan 7 mei: Zin David Lukac. En dat is een klarinetist. En dat is heel lang geleden dat we een klarinetist hebben gehad. Dus Goed. dan hebben we even snel het programma ja, ja, even, ja. even doorgenomen. En het is ook heel gevarieerd. Dat is wel ja. heel erg leuk. En ja. ik heb ook even, want ik heb hier een heel mooi volgertje. Tien ja. jaar jazz in Zandvoort in mijn handen. Dat kunt u natuurlijk allemaal thuis niet zien. Maar daar staan ook wat dingen op. Het begint altijd om half drie. Ja. Klopt. En een toegang van een concert is 15 euro. Maar ik ja. zie hier dat je een pas per toe kan ja. kopen. En dat is 80 euro. Alle, ja, 80 euro. Ja, 80 euro voor alle concerten. Ja, en we hebben er ook nog nooit zoveel verkocht als dit jaar. Dus kennelijk is het toch een programma wat iedereen wel aanspreekt. Ja, en weet je wat ook het leuk is als je een pas per toe koopt? Dan weet je gewoon, die zondag, ja. een jazzmiddag... Ja. En dat hou je dan ook vrij. Ja, nee, dat en dat is het leuke van de Passepartout. Ja. Je hebt nee, nog een keer wat om naar uit te kijken. Klopt, en als iemand toevallig niet komt, dan, dan, ja, ja. dan, is, het, dan is het jammer. Maar, helemaal eens, maar dat is ook de bedoeling van het Passepartout: ja. dat je mensen dwingt om iets te doen. Ja. Hè, maar iets zinvols en je houdt het te doen. Vrij en maar de mensen zelf kunnen zich erop verheugen. Ja, maar het is ook het meest zinvolle wat je op zondagmiddag kan doen naar de klok. Zou niet weten wat ja, je anders moet doen. Ik, ik vind het mooier gaan worden gaan om mee af te sluiten? Van ja. de klok. De Dan klok de wel, ja, ja, ja, jammer nou weer. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ja, zo jammer. Je komt vast toch wel weer een keer terug. Ja, Hans komt. Uh, ja, Hans heel is een vaak. beetje vast, uh, vast, vast, vaste... vaste medewerker. Vaste vaste ja. Ja. Hans, heel erg bedankt voor je komst. Jullie, ja. ja. zeer bedankt voor je tijd. Ja, maar we gaan elkaar in de loop van het jaar nog een keer spelen. Ja, mag ik hopen. En kom naar de klok. Nou, Hans, ik zal je één ik, ik, ik, ik heb het, ik jaar heb het niet denk ik al gedaan, vier keer, vier keer, vier keer, vier echt, keer gevraagd. Ik ben nu weer helemaal enthousiast en oh. ik kom echt. Oké. Okay, en als ik het echt beloof nu, dan doe ik het. Oké. Oh, oké. Okay. Okay. Hans, bedankt voor <laughs> je. Ik komst. schrijf het op. Is goed Hans, okay. Dankjewel. Fijne Goeie dag. Goed. En een goed weekend. Oké. Okay. Wij zijn uh, oh. aan het einde van het eerste uur gekomen. En ik zie zo'n mooi nummer eraan komen. Huh? Ja, ja, ja, ja. Dan ben ja, ja. Ik van. Oh, oké. Okay. Yeah. Maar. Uh, Wat gaan uh, we doen? De uh, twee tweede. Nou ja. Uh, de brandweer is zich al aan het verzamelen hier in de studio. Ja, ik zie ze. Dus het heeft iets te maken met veiligheid en dergelijke. Maar dat wist wel, veiligheidsregio ja. land en de ja, ons boven en het toch hoofd hangende Laddenwagen. Ja. ja. Goed, wij gaan de ochtend het eerste uur uit met in The Deep Purple Night.